12 uur Jeroen van Kam met het zenne journaal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 De ANWB raadt vakantiegangers aan om Lyon voorlopig te mijden. Vanwege de wegblokkades door boeren staat het verkeer in Frankrijk op verschillende plaatsen muurvast. De blokkades hebben zich sinds gisteren uitgebreid van het westen naar het midden van Frankrijk. Vooral rond Lyon staan lange files. De demonstraties van boeren verlopen ongecoördineerd. Daarom heeft de ANWB ook geen idee hoe het dit weekend zal gaan.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 Isn't that nice? Thank you. Dear <laughs> Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en onze collega Sharon is jaren vandaag. Hé, Hoera! Wat zijn nou, hoera of broer B? Mama. Nee. <lacht> Sorry hoor. Nou, Sharon, jongen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Mede namens onze Griekse schone Dolly. <lacht> Ja, dat, dat die in Griekenlandse... werd die Tsipras gelijk doodbang, hoor. Dolly is in het land. Oeh, ik mag wel uitkijken. Nou, Dolly, fijn dat je terug bent. We hebben je echt gemist, hoor. Wat wat hebben nou, jullie gemist? Ik jullie ook, hoor. Ja, hè? Ja. ja. En allemaal leuke feesten zonder mij, verdorie. Ja, ja, ja. ja. Je hebt een hoop oh, gemist. Ja. Ik heb heel veel gemist. Je hebt een heleboel gemist. Maar ja, weet je, weet je dat ik echt blij ben dat ik weer terug ben, eigenlijk? Ja. Het is daar zo heet, joh. Ja. Het is daar zo heet. En hier kan je zo lekker lopen, fris windje, heerlijk. Ja. Ja. Ik heb de airco uitgezet net, hoor. Ja, dat is goed. <lacht> Goed, Cheryl is jarig vandaag. Nou, ja. dat is leuk. Uh, uh, uh, hij is 68 geworden. 68, he? ja. Bijna nou, gaat je de 70 groep. Oh, ja, nee. nou, als je oh. bij elkaar optelt, is het 14. Dan valt het ook weer mee. Ja, zo is het maar net. He? Dan ja, hij 14. Ja, dan mag je nog wel geen brommer rijden. Maar uh, als je bij elkaar optelt, dan uh, <grijp> zie je weer <grijp> ja. Goed, nou, uh, Cheryl van harte nogmaals. En uh, ik hoop dat je er nog uh, vele jaren bij krijgt. En, uh, voor vandaag een hele fijne dag. Ja, ga je nog radio doen vandaag? Dat willen we wel even weten. Of nee. Gaat hij nee. niet eppervloed doen? Nee, nee, nee. vanavond uh, neemt uh, Willem Bruis de uitzending over. Oh. Ja. Dus, ja. dus de, de uitzending, de, de, het programma is er wel. Ja. Maar dan onder de bezielende leiding van ja, ja. Willem. Oh, wat leuk. Ja. Oh, ik krijg nu ineens allerlei berichtjes van hem binnen. Nou, ik, zal ze, ik, zal ze, ik, zal, ik zal ze zo lezen. Ja. Maar uh, lekker hoor. En, uh, nou ja, Cheryl. Uh, bedoel, uh, kijk, uh, we zijn hier tot twee uur. Dus je kunt komen brengen. Dat is geen enkel probleem. <lacht> nou hoor, dat vinden we helemaal niet erg. Nee, nee, nee. We nee, zitten nee. toch aan de koffie. Uh, vier stuks graag. Want Dolly ja. is er, Sem is er, Rob Harms is er. En ik ben er dan nou, vier En we lusten wel wat. Ja hoor, ik ben honger man. Ik heb expres niet ontbeten vanmorgen. Ik denk, want Cheryl die komt straks gaan brengen. Nou, zullen we dan nou maar even. Ik heb een cadeautje voor hem. Laten we even een cadeautje draaien voor hem. Zijn eigen zoon. Zijn eigen zoons, Finn. Ja. Calling for peace. Ja, mooi nummer. Heeft hij ook op mijn bruiloft gezongen? Prachtig. Of waar? Of ja, geweldig. Ja, ja. was geweldig. Zeer mooi. Heel mooi. Are in my eyes when I watch TV.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 us children die because Sven Davis, oftewel Sven Duif natuurlijk. Hij heeft het ook op mijn bruiloft gezongen. tussen moet je het minstens zo mooi. Echt prachtig. Uh, toen speelde hij ook zelf piano. ja leuk. Het was heel leuk. Hij heeft uh, nog meer gezongen. Mooie liedjes. Prachtige liedjes. Goed, we gaan even door nu. Nee, want dit uh, uh, uh, is Genesis natuurlijk. Met Phil Collins. Prachtig liedje. I Can Dance. Hot song. On the beach Her dog's talking to me But she's out of Videoclip was erbij. Phil Collins samen met Genesis. En dat heette natuurlijk. I Can't Dance. Ja, ook dat nog. Uh, ik had eigenlijk al 3 in 1 gepland. Maar ik uh, kwam ineens nog op een uh, andere suggestie. Want uh, onze collega Jan de Hond. Beroemde gitarist van ZZ de Maskers. Ook jarig vandaag. Ja. Nou Jan, als je, als je luistert, jongen, van harte gefeliciteerd. En hierbij werd hij wereldberoemd. La comparsa. ZZ en de maskers, zonder ZZ in dit geval. Dus alleen de maskers, Jan de Hond. Hij kon een tijdje niet meer spelen vanwege het problemen met zijn gehoor. Maar dat schijnt nu opgelost te zijn door een speciale opstelling van zijn uh, versterker. En nu speelt hij gewoon weer, hè? Uh, ik vind dat zo leuk. Ja, ik volg dat allemaal op Facebook. Jan de Hond, van harte gefeliciteerd. La comparsa van de ZZ en de maskers. 3 in 1. En die is vandaag van de Bee Gees. Yes, yes, yes. Swingen, jongens. Met z'n allen. Woe! Isie ten Zandvoort. met Dolly Tempierik. Oh, dat was een beetje onverwacht hoor, dat nog een plaat moet er komen. Hé. Hey. Nou, wat wil je? Zal doorgaan? Of, Ach, ga nou maar door. Het gaat ja. er nou toch al in. Ja, zo is ga dan het. Dan maar door. En om nou twee keer achter elkaar mezelf aan te laten kondigen... Nee, ja, ook we, een doen we de rest van de drie in één. Komt er straks. Want er stond er nog één. Oh jee. Is, is niet helemaal goed in de planning gegaan. Nee. Nou ja, niks aan te doen, jongens. Ah, dan komt hier hierna, joh. Zo is het. Wat in een vat zit, verzuurt niet. Nou, He? ga maar lezen dan. Nee, zo is het. Het regionale nieuws, lieve luisteraars, van 23 juli 2015...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 Alle fietsen zijn in beslag genomen en de twee verdachten, beide zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. Een pizzabezorger is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Eksterlaan in Haarlem. De jongen reed op zijn scooter over de Eksterlaan toen hij ter hoogte van de PC Hoofdstraat een auto voor hem te laat opmerkte en er hard tegenaan botste... Het achterraam van de auto ging door de botsing kapot. De pizzabezorger is door ambulancepersoneel opgevangen... en na de eerste zorg naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Een collega van het slachtoffer is ter plaatse gekomen... om de schadeformulieren met de automobilisten in te vullen. De extra laan was door het ongeval deels gestremd. De hulpdiensten in Amuiden zijn gisteravond massaal uitgerukt voor een drenkeling... De melding was binnengekomen bij de politie in Driebergen dat er een persoon van de pier was gesprongen of gevallen. Vier boten van de IJmuider en Wijkaanzeer reddingsbrigade en de KNRM rukten uit, samen met twee ambulances en vijf tot zes politiewagens. De eerste agent die bij de Zuidpier arriveerde stond voor het gesloten hek en heeft een fiets van een Duitser geleend. Kort hierop heeft de reddingsbrigade het hek geopend en konden de voertuigen de pier op. Omdat niet bekend was om welke pier het ging, werd ook op de Noordpier gezocht. Een gealarmeerde traumahelikopter heeft meegedaan met de zoekactie. Wat wrang was dat een klein half uur later bleek dat het ging om een drenkeling bij de pieren van Hoek van Holland. Nou, hierop is de zoekactie afgeblazen. Een klein verschilletje slechts. Ja. Ja. ongeveer vijf dus, uur zwemmen. Oh, nou ja, het is een mooie oefening geweest, zullen we maar zeggen. Ja, hè? dat, dat ja. wel. Ja. Ja. Ja. Het wordt steeds drukker op de Nederlandse snelwegen. Gemiddeld, eh, gemiddeld rijden er ruim 2268 voertuigen per uur over de Rijkswegen. In de regio Haarlem zijn dat er 3923 per uur. Vorig jaar lag dat aantal nog op 3488. Het aantal voertuigen op rijkswegen in onze regio... is daarmee in één jaar met 12,5 gestegen. En in 2013 daalde het aantal juist met nog 3,6 ten opzichte van 2012. De provincie Noord-Holland heeft een negatief zwemadvies ingesteld... voor de locatie Veerplas Noordzijde te Haarlem en naaktrecreatie te Spaarnwoude. In het water van de locatie Veerplas Noordzijde in Haarlem... en naaktrecreatie in Spaarnwoude is blauwalg geconstateerd. De provincie Noord-Holland heeft daarom... mede op advies van het Hoogheemraadschap van Rijnland... besloten een negatief zwemadvies in te stellen. Op het strand worden borden geplaatst. Bij een negatief zwemadvies is zwemmen op die plek... slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden... De provincie adviseert om bij elk bezoek goed op te letten op de blauwe borden... die bij alle officiële zwemlocaties in Noord-Holland staan. Op de borden staat naast algemene informatie over de locatie ook vermeld... of op dat moment een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod geldt. De provincie geeft dagelijks actuele informatie... over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Noord-Holland op www.zwemwater.nl...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 Agenten konden de man snel aanhouden... en de verdachte is voor verhoor naar het politiebureau overgebracht. De verkiezing van het Schoonste Strand is weer in volle gang. U kunt uw stem uitbrengen op www.supportervanschoon.nl slash stranden-verkiezing. Als u stemt, maakt u kans op een volledig verzorgd weekend... naar het Schoonste Strand van Nederland. Tot zover het regionale nieuws. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja mensen, vandaag is het wisselend bewolkt en droog.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 Drie in één. Ja, dat was natuurlijk een beetje even uitgesteld. Eh, 3-1, eh, dames en heren. Want eh, dat ging even fout in de, in de computer. Maar dat, nee, dat had ik fout gedaan. We moeten nou, natuurlijk niet de computer de schuld geven. Zelf verkeerd. Doet. En daarom eh, kwam het nieuws er even tussendoor. Maar dat is ook niet erg. Dus dan heeft u het staatje van de 3-1 toch gehad. Ja, natuurlijk. 3-1, eh, elke woensdag, donderdag verder. En eh, doen we dat als vast onderdeel. Ik weet niet of eh, andere dagen het ook gebeurt. Zou eigenlijk wel moeten natuurlijk. Hè. Het moet eigenlijk vijf dagen lang een 3-in-1 MP, Ja, dat hoort eigenlijk wel zo. Nou goed, dus. En u hoorden achterin achtereen ons Nights on Broadway. U weet het, Broadway. De grote theaterstraat in New York. Waar heel veel theaters zitten. En waar heel veel grote musicals spelen. Verder uh, natuurlijk Tragedy. Ja... Well, ja, nieuws was weer een aardige tragedie. En de weersverwachting ook. En uh, daarna natuurlijk... Uh, staying Alive. Ja. Uit Saturday Night Fever. Goed, ik heb nu een plaatje voor u klaarstaan. Dat kent u waarschijnlijk niet. Nee, ik denk niet dat u dit... Uh, dat u dit kent. Nog even een klein stukje van die BG's. Ja, nog even een klein stukje. Mag nog even. Ja, we waren nog niet uitgezongen... Uh, maar ik heb een heel oud liedje van de Golden Earnings. Uit de tijd dat vals zingen nog een beetje mocht. Stummer van de allereerste LP van het gezelschap. Holy Witness. change your mind. Dat is een hele oude van uh, The Golden Earrings uit 1965, of zo, daarom, van hun allereerste LP. En dat nummer dat heet The Holy Witness. Foxy. Ja, dit is helemaal raar. hoor. Oeh. Jimi Hendrix Experience, Foxy Lady. You little, a Voor de liefhebbers. I'm coming to get Jimmy Hendrix Experience. Een van de grote hits uit uh, toch niet al te lange carrière. Je weet hoe het afgelopen is met hem. Hij behoorde tot... Uh, die legendarische groep van 27. En vandaag overigens is het ook de dag. Ja, dat we is dan weer een wat triester bericht. Vandaag is ook de dag dat uh, Amy Winehouse doodgevonden werd. En ook die hoort tot die club van 27. Hè? Dat, dat zijn mensen die allemaal uh, op hun 27e aan hun eindje zijn gekomen. Jim Morrison zit daarbij, Brian Jones van de Rolling Stones. Amy Winehouse natuurlijk. En natuurlijk ook Jimi Hendrix. En nog veel meer. Dit is Sunday Sun. Sunday morning. Fools and victims of a perfect crime. Move on to the next before we change our mind. We just wanna keep on walking. We let go. We let go. Words now. music. It music